De randen van de nachtwacht. Een hoorspel van Bies van Ede. Deel 2. Al sinds zijn tiende is Rogier gefascineerd door de nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Hij ontdekt dat er ooit een anderhalve meter brede reep van het schilderij is afgesneden... om het passend te maken toen het verplaatst werd naar het stadhuis van Amsterdam. Wie of wat stond er op het verdwenen stuk van de nachtwacht... Geobsedeerd als hij was, is Rogier kunstgeschiedenis gaan studeren... en is samen met zijn vriendin Emma vastbesloten het raadsel van de nachtwacht op te lossen. Er blijkt een kopie van de nachtwacht te bestaan uit de tijd voordat het schilderij werd bijgesneden. Op het verdwenen stuk staan twee mannen. Een van hen blijkt de voorvader van de rijke Amsterdamse koopman Maarten de Koning te zijn. Rogier is ervan overtuigd dat deze de koning het afgesneden stuk heeft meegenomen... En dat het nog steeds bestaat Het zou een ontdekking zijn Die de kunstwereld op zijn kop zal zetten Meester Rembrandt Ja Uw vrouw. Wat is er met Saskia? Ik weet het niet meester Ik kwam in haar kamer om hout bij haar te leggen Ze zat in haar stoel En ik dacht dat ze sliep Maar ze lag zo stil en ze was zo bleek Ik heb wel drie keer geroepen maar ze werden niet wakker. Jochem, ga direct een dokter halen en zeg alle afspraken af voor vandaag. Dus ook uw afspraak met kapitein Man in Kook. Ja, ik zei toch alle afspraken? Meester van Rijn, meester. Ik heb de medicijnen. Geef ze maar hier, jongen. Ze gaat dood, Jochem. Mijn Saskia gaat dood. Ik zie het, ik ruik het. De dood schrijft zijn naam op haar gezicht. Ik, ik ruik zijn bittere adem. Maar, maar u mag niet opgeven, meester. We hebben nu toch medicijnen. Misschien daaltekort. Je bent een goede, jongen, maar er, maar er is geen hoop meer. Drie kinderen hebben we samen naar het kerkhof gebracht... Titus zal me helpen om zijn moeder te begraven. Ik begraaf mijn vrouw samen met mijn zoon... en als de Heer het wil, zal Titus lang genoeg leven om mij te begraven. Huh. Zo is het leven, Jochem. Als ik met dode kleurstoffen mensen tot leven kan brengen... moet ik ook accepteren dat levende mensen doodgaan. U hebt prachtige schilderijen van haar gemaakt. En daar zal ik mijn troost in vinden... Net zoals ik troost vind in mijn werk. Als ik aan het compagnieschap van Kapitein Banning Kok werk. schep ik mijn eigen wereld. waarin verdriet en rouw alleen bestaan als ik ze zelf schilder. Ga jij haar die medicijnen maar brengen? Ja, mevrouw. Ik kreeg vandaag eerst een volder van Lion and Turnbull onder ogen. Het... Wacht even, ik hoor je niet goed. Ik kom eraan! Hoi, geef me die hand ook even aan, wil je? Ah, alsjeblieft. Er lag een catalogus van Lion and Turnbull, dat is een veilinghuis in Edinburgh. Daar is binnenkort een grote veiling in en je weet niet wat je ziet. Hier, nou, laat je kijken. kijken dan. Ja. Onder het kopje 19e-eeuwse meesters. En dan hier, Lesser Dutch Master. Nou, dat is niet heel veel te veel gezegd, want ik heb nog nooit voor enige Gerrit Evertsen gehoord, maar als je die afbeelding ziet... Lion in Turnbull? Ja, dat is een veilinghuis in Edinburgh. Hier, oh. moet je kijken, moet je kijken. Nou, ik, uh, ik, ik kijk. Um, een portret. Een man. Um, 17e eeuw, zo te zien. Ja, ja, absoluut. Maar kijk nou eens goed. Het is geen fantastische afbeelding, maar ik zag het direct. Nou, la kijken. laat me nog eens goed kijken dan. Ik zie een man met een muts op. Uh, nee, het is een barret, geloof ik. Ja? Ja. En hij leunt ergens op. Geen idee op wat. Een muurtje, denk ik. Ja, helemaal goed. Maar waar doet dit je nou aan denken? Tja, uh, aan een 17 e eeuws portret. Mm -hmm. Niet zo'n mooi portret eigenlijk. Die eventjes was of een hele slechte schilder of hij had even geen tijd. Eigenlijk is het een heel beroerd schilderij. Het is een kopie. Het is echt een hele beroerde kopie. Maar het is een kopie. Maar die Evertse, die heeft iets weggelaten. He? Je moet er iets bij bedenken. Er hoort nog een persoon op dit doek te staan. Schatje, al sla je me dood. Ik zie het niet, sorry. Nee, en bij Lion Turnbull wisten ze het ook niet. Hier, ze omschrijven het als een portret in Claire Obscure-stijl. Ze hebben een beetje de klok horen, uh, horen luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. Clair Obscure? Je bedoelt zoals de school van Rembrandt? Ja, ja, ja, precies. Je bent er bijna. Hier, kijk nou! Re Rembrandt? Oh, kom nou op, liefje. Dit is toch geen Rembrandt? Dit is niet eens een poging om bij Rembrandt in de buurt te komen. Hier, de verhoudingen in het gezicht kloppen niet. En die baret, het lijkt wel alsof die erop is geplakt. <laughs> Dit heeft helemaal niets met Rembrandt te maken. Kijk nou naar die lichtval. Of er tralies over dat gezicht lopen. Het heeft meer met Rembrandt te maken dan jij denkt. Probeer er nou eens een tweede persoon bij voor te stellen. Ja, dat probeer ik, maar... Ik zie het. Zie je het? Het is brede rode. Het is de brede rode van de nachtwacht. Precies. Dit is een kopie van de linkerstrook van de nachtwacht. Een kopie op ware grootte bedoel je? Absoluut. Die meester Evertse heeft dus de verdwenen strook van de nachtwacht gezien en hij heeft er een kopie van gemaakt. En dat in het begin van de 19e eeuw, dus zo'n twee eeuwen later. Dat betekent dat het doek toen nog bestond. Ja, nu loop je wel heel erg hard van stapel. Waar baseer je dat op? Op logica. Hier. De kopie die Van Ruitenburg in de tijd van de nachtwacht liet maken... was iets van, wat was dat, 80 bij 60 centimeter. En met een beetje goede wil kun je Brederode herkennen. Als je naar deze afbeelding in de catalogus kijkt... dan weet je gewoon dat die van een veel groter geheel is gekopieerd. Ja, maar in wat staat er in 1830... Waarom zou iemand in 1830 nou nog een kopie van de kopie van de nachtwacht laten maken? Geen idee! Maar daar zullen we achter komen, dat zweer ik je. We moeten er eerst achter zien te komen wie die Evertze eigenlijk was. En we moeten naar Edinburgh. Naar die veiling. De heren Klavenier staan in de hal. Mooi zo. Nou, jongen, ik ben heel benieuwd wat ze ervan zullen vinden. Hoe is de stemming onder de heren? Dat kan ik niet goed zeggen, meester. Ze waren druk in gesprek, want er doen nogal wat verhalen de ronde. Vertel mij wat. Ze zijn vrijwel allemaal bij mij op bezoek geweest. Het is me blijkbaar niet gelukt om ze gerust te stellen. Ja, er zijn er die bang zijn dat ze niet te herkennen zijn op het schilderij. Onzin. Iedereen die heeft betaald is duidelijk te zien. Maar goed, die onzekerheid is over een paar minuten verleden tijd... Staat de wijn klaar? Hebben de koks de schalen neergezet? Ja, alles staat klaar, meester. Mooi, kom op dan maar. Heren Kloveniers, het is mijn eer u op deze heugelijke middag te mogen ontvangen. Als u mij maar wilt volgen. hangt ons schutterstuk dan waar het hoort. Het lijkt wel of het compagnieschap hier altijd al heeft gehangen. Het doek is werkelijk voor de kloveniersdoelen gemaakt. Van Rijn heeft niets te veel gezegd. Het licht. De ruimte. Waarom staat Daniel Brederode zo duidelijk op het doek? Hm? Hij heeft niet eens betaald om te poseren. U heeft overigens niets te klagen, die Engelen. Die gouden helm op uw hoofd, die lijkt wel licht te geven. En dat komt uit uw mond, Visser Cornelis zoon. Dat vader van u is net een uitroepteken. En schreeuw om aandacht. Heren, bent u het met mij me eens dat meester Van Rijn een bijzonder doek heeft afgeleverd? Misschien niet te stuk bijzonder. Maar wij zouden niet terugzikken voor iets dat afwijkt van het gebruikelijke. Daar waren we het van tevoren over eens. Maar ik vind overigens wel dat de uh, geachte heer Engelen gelijk heeft. Het ja, mag best duidelijker zijn wie heeft betaald om geschilderd te worden. Daarom stel ik voor dat wij op de stadsmuur, boven de poort... ...nog een blazoen laten schilderen met onze namen. Daar zal Rembrandt nooit in toestemmen. Hij is zo eigenwijs als een konijn. Wij hoeven van Rijn geen toestemming te vragen. Wij hebben hem betaald. Het doek is van ons. Nou, het schijnt nog bijna een half jaar te duren voordat schilderij gevernist kan worden. We kunnen dus met gemak nog een naamport laten aanbrengen. Nou, mag ik horen wie voorstemt? Uh, Engelen? Voor. Visser vissen zoon Voor. Buitenland van Ruitenburg? Kun je in het boek nog wat vinden? Ja, Evert, ze wordt wel hier en daar genoemd, maar ik ben nog niet echt iets wezenlijks te weten gekomen. Hadden wij niet veel beter eerst in Nederland dingen uit kunnen zoeken? Ja, als we de tijd hadden gehad wel natuurlijk. Maar volgende week is die veiling en stel je voor dat het doek wordt verkocht en in een of andere Japanse privéverzameling terechtkomt, dan kunnen we het wel vergeten. Nog een uurtje dan zijn we in Londen. Ja. Hm. En een eerst naar het Nationale Archief om te kijken of we nog iets over die kleindochter van de koning en haar man William Campbell kunnen vinden. Ja. Wat doen we nou als we niks kunnen vinden? We vinden heus wel wat. Die Campbell behoorde tot een landadel, niet echt buisant rijk volgens mij, maar wel upperklas. Dus uh, dat moet wel in de archieven te vinden zijn. En de veiling is pas over een week. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? De brutaliteit. Ze hebben een schild met al hun namen op het compagnieschap laten schilderen. Zonder een toestemming voor te vragen. Ze hebben niet eens de moeite genomen om ervan in kennis te stellen. De godgeklaagde onbeschaamdheid. Fantastisch. Echt fantastisch. Ongelooflijk, je rijdt het vaste land af, je gaat over de zeebodem en voordat je het weet rij je op een eiland. Ja, voor mijn gevoel zitten we gewoon nog in Frankrijk. He. Het landschap is vrijwel hetzelfde. Nou, vertel, wat heb je over die Evertsen gevonden? He. Oh ja, ja, luister. Uh, Gerbrand Evertsen leefde van 1795 tot 1863. Hm? Het grootste deel van zijn leven werkte en woonde hij in Schiedam. Uh, hij maakte zowel genre als historiestukken. Was in zijn tijd behoorlijk bekend, mag ik wel zeggen. Hij restaureerde ook schilderijen. Een, een heel veelzijdig man. Nee. Hey. is toch vreemd. Wat is vreemd? Nou. Als hij historiestukken schilderde. Het is jammer dat er in dit boek geen afbeeldingen staan van zijn werk. Ik snap het. Nou? Nou, een schilder van historiestukken... Het moet een behoorlijk goede techniek hebben, toch? En als je bedenkt dat hij ook schilderijen restaureerde... En? Dan, dan is het toch niet logisch dat hij zo'n beroerde kopie van dat stukje nachtwacht heeft gemaakt? Dat is inderdaad vreemd. Als wij hier geen kunsthistorisch artikel over kunnen schrijven... ...dan kunnen we daar altijd nog een thriller van maken. Dan worden we pas echt rijk en beroemd. Christina Campbell. Laat zien. Hier. Christina Campbell, weduwe van William Campbell... geboren in Den Haag, datum onbekend en overleden in 1843... in... Ja, hoe je dat uitspreekt, dat weet ik niet. Mm. Het zal ergens in Wales zijn. En nou kijken of ik de kruisverwijzing naar William Campbell kan vinden. Geweldig systeem hier. Dat kunnen die Engelsen toch wel. Ja, kijk, kijk, ik heb hem. William oh. Campbell... Hij stierf drie jaar eerder en nu is de kwestie van de testamenten te vinden. Nou, oh, kom op. We hebben nu lang genoeg gezeten. We gaan Londen verkennen. Kom. Ja, zeg. Jij wilde hierheen voor onderzoek. Laten we nu maar de koe bij de horens vatten. Oké, okay, je hebt gelijk. Het regent toch. Nou goed. Uh, neem jij William? Dan trek ik Christina na. Oké. Okay. <middels> We kunnen het heel goed af met minder personeel. Weet je wat ons dat bespaart? Twee dienstmeisjes minder? Jij vergokt op de renbaan in één middag meer dan die dienstmeisjes in een jaar kosten. Moet ik zelf gaan koken? Moet ik zelf op mijn knieën om de hal te dwijden? Het geld is op, Christina. Ik moet alle beetjes bij elkaar schrapen om terug te verdienen wat ik verloren heb. Terug te verdienen? <lacht> je hebt nooit één cent gewonnen. Niet op Ascot, niet bij de hondenraces, nooit. Hoeveel hectare land heb je al vergokt? Hoeveel bos, de jaaropbrengst van de akkers, de pacht van de boerderijen. Alles gaat naar de boekmakers. Je bent ziek, William. Je zou het dak boven ons hoofd nog verkopen om aan geld te komen. De schuldeisers hebben geen medelijden met me. En jij niet met mij? Ik moet de spiraal doorbreken, Christina. Ik weet zeker dat het nu lukken zal. Als ik nog één keer de kans dan, krijg. Dan, ja, dan zal je zelfs mijn laatste bezit verkopen... Je zou de Rembrandt van mijn grootvader naar het pandjeshuis brengen... om nog een paar honderd pond op te strijken. Een paar honderd pond is alles wat ik nodig heb. Natuurlijk zou ik jouw Rembrandt nooit verkopen. Heb je mij daar ooit over gehoord? Ik wil twee dienstmeisjes ontslaan, dat is alles. Als jij er ook maar één seconde over denkt... om mijn schilderij te belenen, William... dan ga ik bij je weg. En ik kom nooit meer terug. Ik heb toch net gezegd dat ik dat nooit zou doen. Ik hou van je, Christina. Jij? Jij houdt alleen van je loterijbriefjes. Wat een ongelooflijk treurig verhaal van Christine. Als we thuis zijn ga ik alle details napluizen. Ik ben benieuwd of er nog meer te ontdekken valt. En ik beloof je plechtig dat ik mijn automatische afschrijving voor de staatsloterij meteen stopzet als we thuis zijn. Heb jij een automatische afschrijving voor... Ach! Excuse me? No, you must be kidding me. No, it, it said in the catalog that the viewing days were yesterday and today. Oh, yes, sir, it did say that. Emma, what's staat er over the data of the kijkdagen? 15th and 16th of February, sir. And today it's... Excuse me? 17. Today is de 17. Right. No, no, um, no, of course. Uh, thank you very much. Yes, good day to you too. Thank you. We, we hebben ons een dag vergist. Ja. We kunnen nog wel naar de veiling, maar we kunnen niet meer het schilderij bezichtigen. Jongen, wat ongelooflijk stom is dit, zeg. Kunnen we kunnen ons nou een dag vergissen, dat is toch stom? Nou ja, zo erg is het nou toch ook weer niet? Zo erg is het wel. Over to the next lot. A portrait in oil paint by a mid-19th century Dutch master. Ja, dat is This painting by Janet Edison a wealthy citizen from the 17th century. Je moet helemaal niet poepen houden. Een Probably an exercise in chiaroscuro in the style of Rembrandt. Ram, We'll Pst. met oh, 300 dat krijgt u er nooit voor. Oh, heb je nog niet gemerkt hoe duur het hier allemaal is? Misschien valt het voor hier wel mee. Ja, dan zijn we wel snel door ons geld heen, schatje. gewoon niet over onze limiet gaan. En die man met die telefoon? Telefonische bieden, denk ik. 280. 300, anyone? 300, thank you, sir. 350. Piet, nou. 350 Ik heb. Do I see 400? 400. Het loopt gelukkig. Do I 450? Ik ga het snel zeggen, ongelooflijk. 450, as you know, bids go up in okay. of 100. Is dus dit mijn laatste bakken? 500 pounds. Huh? 150 1500. Over 1500. En dan komen de veilingkosten er nog bij. Kom maar gaan. De is a Chinese Hé, kom op, schatje. Je gaat niet zo vroeg in de middag al aan de whisky. Ook niet om je teleurstelling te verdrinken. Ik vind het zo stom. Zo stom. Ik heb niet goed opgelet en daarom hebben we die eventjes niet eens van dichtbij kunnen zien. We zaten zo op het goede spoor. Nu kunnen we het wel vergeten. En is al het werk voor niks. De hele reis. Is voor niks en het spoor is doodgelopen, gewoon dood punten uit. Nou, nee, maar dan nog maar eentje. Hm? Mm -hmm. Veilig Huis de zon met Rogier de Vries. Hé, hey, schatje, met mij. Hé, hey. hey, luister even: de Engelse documenten zijn binnen. En ik heb er een paar gelezen. Je wilt dit niet geloven. Heb je even tijd voor me? Ja, natuurlijk. Het portret van Brederode is in 1849 geveild. in een soort van boedelverkoop. Hmm. Ik heb de lijsten hier liggen als PDF-files. Het National Archive heeft echt zo'n beetje alles voor ons gescand. Oh, wat goed, wat goed. Hey, ik ga nu even langs bij Petra Veenendaal. Die heeft connecties in Schotland. En misschien is zij er nu achter wie die brede rode van Evertsen heeft gekocht. Haro hier kom binnen. Ik heb net Line Turnbull aan de lijn gehad. En? We hebben in het verleden wel zaken met ze gedaan. Godzijdank zitten er niet zoveel jobhoppers in onze branche. Dus kreeg ik iemand aan de lijn die meteen wist wie ik was. En hij wilde je helpen? Hij wilde mij helpen, liever gezegd. <laughs> ik hoefde maar een klein beetje aan te dringen. Wat fantastisch. Wat zeiden ze? De koper is ene meneer Wilmink. Een Nederlander? Dat is bijna bizar. Een Nederlander uit Indonesië. Hij woont op Bali. Ik heb een adres en een telefoonnummer voor je. Bel op de strikte voorwaarden dat je de man niet op zijn nek gaat zitten. Het is een man op leeftijd. En als hij je niet wil spreken, dan is het einde verhaal afgesproken? Afgesproken. Oké, okay. hier heb je zijn nummer. Zijn naam is Wilming. En ik heb zijn nummer. Fantastisch. Dan zal ik hem zo even googelen. Maar nu eerst even iets anders. Schat, ga maar even lekker achterover zitten, kopje thee. Ja, graag. Ik heb het een en ander uitgezocht en voor je opgeschreven. Lezen of voorlezen? Voorlezen. William was behalve gokverslaafd ook een kunstliefhebber. Er bestaan nog aankoopnota's van schilderijen en porselein en Van alles en nog wat. Hij kocht wat los en vast zat. Maar het huwelijk bleef kinderloos. Hun enige zoon stierf in het kraambed. Nou, misschien dat Campbell daarom zo obsessief gokte. En dat hij uiteindelijk het huis vergokte? Wat nee, nee, dat is hem niet meer gelukt. Hij overleed nogal plotseling, na een paardenkoers. En Christina bleef blut achter? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Haar man lag nog niet onder de groene zoden... of er vond een executieverkoop plaats. Nou, hier is de lijst. Laten we hier, het eerste item op de lijst is een portret van een Hollandse koopman... 17e eeuw, toegeschreven aan Rembrandt, Rembrandt van, van Rijn door Hollandse Rubens. Dus het schilderij was het lokkertje van de veiling. Heeft het veel opgebracht? Dat is nou net het probleem. Daar kan ik helemaal niets over vinden. En ik denk eigenlijk voor niet. Hoezo niet? Nou, na de dood van William is Christina in Engeland blijven wonen. Ja. Dan kan die Rembrandt nooit een fortuin hebben opgeleverd. Hoe bedoel je? Ze moest in Engeland blijven omdat het geld, nadat ze al haar schulden had afbetaald, op was. Nou, dan kan die Rembrandt dus bij de veiling niet heel erg veel opgebracht hebben. Maar hoe weet je nou dat ze niet van plan was om naar Nederland terug te gaan, maar dat het er gewoon niet van is gekomen? Er was geen testament. Er was geen testament? Nee. Ze is zo arm gestorven dat het geen zin had om een testament te maken. Dat lijkt mij de enige logische conclusie. En het portret van Brederode, wie heeft dat gekocht? Niet bekend. Het is verdwenen. Nee, het is niet verdwenen. We weten alleen niet waar het is gebleven, maar het is niet verdwenen. Kom op schat, het is 1840, dat is zo lang geleden niet. Een aan Rembrandt toegeschreven schilderij raakt sinds die tijd niet zo makkelijk kwijt. Ik bedoel, dat komt niet gewoon bij het grof vuil te staan. Dus er zijn nog wel onbekende Rembrandts. Ja, strikt genomen wel. Het doek moet ergens zijn. En wij gaan het vinden. Willem heeft de vernis klaar, meester. Nou, dat is mooi, Jochem. Heb je hem gevraagd of hij de juiste verhouding heeft aangehouden? Hij zegt van wel, maar u weet hoe Willem is. Willem is slordig en eigenwijs, ik weet het. En helemaal eerlijk is hij ook niet. Hij zal dus wel weer met de ingrediënten gesjoemeld hebben. Maar waarom mag hij dan het compagnieschap gaan vernissen? Kom eens even hier, Jochem. Ik zal je een geheimpje verklappen. Want ik weet dat jij je mond kunt houden. Je weet dat de heren Kloveniers een schild met al hun namen op mijn doek hebben laten schilderen. Hm? Ijdeltuiter. De domme, kortzichtige haantjes waren bang dat ze anders vergeten zouden worden. Dat hun daden de tijd niet zouden overleven. Daarom moesten hun namen op het schilderij. Hm. Natuurlijk zullen ze vergeten worden, want ze stellen niets voor. Hun geld stelt misschien niet voor. Hun daden zeker niet. Het zijn belangrijke herenmeester... Zoiets mag je toch niet zomaar zeggen. Maar het is wel zo. Ik zal ze leren de wind builen. Ze gaan het zelf niet meer meemaken, maar op den duur zullen ze zeker verdwijnen. Hoe dan? Hoe wilt u dat doen? Ik, ik doe niets, jongen. Ik laat de tijd zijn werk doen. De heren Banningkok van Ruitenburg en hun vrienden zullen heel langzaam ongemerkt verdwijnen. Ik weet hoe Willem ze vernissen maakt. Hij maalt niet om verhoudingen, hij gooit maar wat door elkaar. Want als Willem het recept voor vernis niet goed volgt... dan zal het hele schilderij steeds donkerder worden. Precies. En dat is wat de heren Klovenier zal overkomen. Langzaam verdwijnen in de nacht. Ik zal het zelf ook niet meer meemaken. Maar mijn wraak is zoet, Jochem. Mijn wraak is Zoet. En ik ben er! Hé, hey, scheet. Dat ruikt lekker. Ja, oké. Draai... Overschotel. Ma. Jij ja, hebt iets ontdekt? Iets ja. iets nou. Er is ooit uh, een donatie gedaan aan het Dordtse archief. De dagboeken van Gerrit Evertse uit de eerste helft van de 19e eeuw. Ze liggen er allemaal, was een fluitje van een centie. Ik, ik pak eerst even wat drinken, ik heb ongelooflijke dorst. Die Evertse die had nog een beetje een hoge dunk van zichzelf, dus die uh, schonk als een dagboek aan het gemeentearchief. Het is niet echt hoogstaande literatuur, maar ik ben wel een stapje verder gekomen volgens mij. Ja, maar we weten nog steeds niet waar het portret van Brederode is gebleven. Nee, nog steeds niet. Jammer genoeg. Maar met de informatie die ik nu heb, kunnen we wel verder. Want we hebben nu het bewijs dat de strook van de nachtwacht er in 1840 nog was. He? Dat is op zich al een geweldige ontdekking, toch? He? He? Wacht even. Heeft Evert ze daar dan over? Ja. Uitgebreid, hij beschrijft dat hij bij Lady Campbell op bezoek is geweest. En hij beschrijft hoe hij een kopie van een portret heeft gemaakt. Alleen, hij schrijft over een dubbelportret. Twee mannen die over een muurtje leunen en naar iets kijken. Waarschijnlijk naar een gebeurtenis op een plein in Amsterdam. En die en... gebeurtenis is de afmars van de kloveniers? Nou, dat schrijft hij niet, dat kon hij ook niet weten, maar dat, dat mag je wel aannemen, ja. Ja, maar dat, dat klopt toch helemaal niet? Het is toch niet logisch? Wist Evertsen dat hij een Rembrandt kopieerde? Nou, dat wist hij niet zeker. Lady Campbell die wilde er ook niets over kwijt, maar Evertsen had wel zo zijn vermoedens. Ja, wacht even, wacht even. Rogier, ik snap het nog steeds niet. Jij zegt, ja. Evertsen maakt een dubbelportret naar Rembrandt, ja. twee mannen die over een muurtje leunen. Ja, net als op de miniatuurkopie van de complete Nachtwacht. Ja, ja maar op de kopie van Evertsen staat alleen Brederode. Die andere man die naast hem stond, hmm. die is helemaal nooit door Evert zich geschilderd. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik wist dat je het zou zien, maar dat weet ik dus ook niet. Ik heb geen idee. Het is zo vaag. Het ene raadsel wordt ingeruild voor het andere. Ja, en uh, waarom, als hij zo'n goede schilder is, maakt hij dan zo'n ongelooflijk beroerde kopie? Ja, dat is me ook niet duidelijk. Kijk, ik heb hier nog wat kopieën van Everts werk. Ja. Hier. Hm. Ja, is een hartstikke goede schilder. Precies wat we al dachten. Maar de kopie die hij voor Lady Campbell heeft gemaakt, is echt prutswerk. En ze heeft hem goedgekeurd, ze heeft hem er heel veel geld voor betaald. Kan geen vergissing zijn hem. Ik denk dat het doelbewust een slechte kopie van de rand van de nachtwacht is gemaakt. En Joost mag weten waarom. Misschien kan meneer Wilming ons er iets meer over vertellen. Want waarom wil hij zoveel geld voor die Evertzen neerleggen? Het kan ook gewoon een verzamelaar zijn natuurlijk. Dat kan. Nou goed, met alles wat we nu weten durf ik hem wel te bellen denk ik. Al zou hij ons niets nieuws kunnen vertellen. Hij vindt het vast wel leuk om, uh, om iets interessants te horen over de achtergrond van zijn aankoop. Heb jij nog iets uh, over Wilming kunnen vinden op, uh, op internet? Nee, Wilming zat op het internet. Hmm. Er is eigenlijk geen beginnen aan. Ja, ik denk niet dat hij een belangrijke kunstverzamelaar is, want dat soort zoekcombinaties levert niets op. Hmm, jammer. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga vanavond gewoon bellen. Of nee, wacht, bel jij maar. Hmm? Een, een vrouwenstem? Dat wekt vast meer vertrouwen. <laughs> Oké. Okay. Dan zetten we de telefoon op de speaker. Dan kunnen we allebei met hem praten. U heeft geluisterd naar het tweede deel van De Randen van de Nachtwacht. De rolverdeling is als volgt. Rogier. Thijs Reumer. Emma. Tera van Holmeijer. Rembrandt. Rob van de Meeberg, Jochem, Matthijs van de Zanden Bakhuizen. En verder hoor u de stemmen van Paula Major, Krijnter Braak, Bob van der Houve, Peter Drost, Renier Heideman, Hein Boele, Wolter Braamhorst, Paul Clark en Alfred Edelstein. Het hoorspel is geproduceerd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep. Technische realisatie Rob Gerritsen, muziek en effecten Pieter de Roy. Productieassistentie Tana Veninga, regie Justine Paul.